En dan te vallen in de put. Een treurig einde. Ik durf er niet naar te kijken. De hier een balg in het oog. Een stank in de neusgaten. Oh, Laten we verder gaan als het De zwarte bracht! De zwarte bracht! Gerrit! Hoor je dat, Gerrit? Zou het de waarheid zijn? Niets anders dan geruchten. Heb jij al een dode gezien? Die zotten maken elkaar en anderen bang. Oh, God, zij ons genadig de plaag. Ik wil er verder geen woord over horen. Jawel. Ja, wel. ik herinner me in de Barmoestraat. dat vindt een oude vrouw plotseling daar neer. Binnen een uur was ze zwart. maar als dood was ze. Heb je dat zelf gezien? Nee. Vernomen. Van de buur aan de overkant. Alsjeblieft. Ik geloof pas iets als ik het met eigen ogen heb aangeschouwd. Ik wil dat je wijzer was, stijntje. Maar ik ben bang, Gerrit. Niemand weet er het fijne van.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 Maar ik zal financieel niet langer aan uw projecten meedoen. Ik trek mij terug. Dat is zeer spijtig. We hebben u altijd oprecht gewaardeerd. Ik kan niet anders zeggen. Dat wil ik niet tegenspreken. Maar anderzijds blijf ik erbij dat ik uw houding niet bewonderde, Mouchon. weet het ik zit van Ja, maar ik word gestuurd met een dringende boodschap. Wat is er, Gerrit? Zeg op. U moet aanstonds naar huis toe. Uw verloofde is ziek geworden. Nee.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 Aan de pestilentie. Het is mij dan zo warg in het hoofd. Ik kan nauwelijks denken. Maar ik had behoefte u dit te melden. Komt u voorlopig, graag heer Barens, niet naar Amsterdam. Het is een slecht toeven. Raad het ook uw familie af. Ik heb daar de knapste chirurgijnen ontboden, maar zij stonden machteloos. Ik heb ook een kruidenheer aan huis gehad, maar zijn capriolen mochten eveneens niets uithalen.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 Aan de wal en ik zou liever vandaag dan morgen het ruimestop kiezen. Met verschuldigde eerbied voor u en uw familie... teken ik Jacob van Heemskerk. 1596. Het gaat de Jonge Republiek der Verenigde Nederlanden voor de wind. Zonder centraal bestuurlijk orgaan...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 zodat de situatie vanwege de kleine kaarten ja. wat beter is aan het schouwen. Kijk, eens, we hebben ja. hier de Poolzee, ja. en daar is de Krijse Zee gesitueerd, ja. die zowel plantjes als ik beschouw als een binnenzee, omdat Nova Zembla goed beschouwt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 Is het huis uw eigendom? Het is van haar vader die het ons te huur heeft aangeboden. Oh, ja. Overigens, zij had me er al over aangesproken... dat vandaag wat de zaak rond zou komen. Hij is een van de vooraanstaande leden van het koopmansgilde. Staat u mij toe... Ach ja, neemt u me niet kwalijk dat u er geen stoer aan weet. Ik begrijp. Uw emoties. Vanzelf. Vanzelf? Ja. Uh, had u gedacht dat de zaak zo snel zou rondkomen? Het ging er spannen.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 Niet groter dan een halve el. Hmm. Zal ik warm aan voor je maken? Ik heb er lekkere grote brokken bij. Kan je nou nog verwenen? Van Heefskerk wordt schipper op het eerste en de rijp op het tweede schip. En Barends dan? Is Barends niet van de partij? Hij is benoemd als leider van de expeditie. Althans, van het gehele gebeuren betreffende het onderzoek der kusten... ...het opsporen van de nieuwe gebieden, begrijp je? En jij... Naar vooruit, maar dat is nog niet helemaal zeker, word ik heel deftig Barendse secretaris. Zo, zo, zo. zo. Van Heemskerk mompelde zoiets. Maar het fijne hoor ik ervan als we de lading gaan inschepen. Zo, hier. Drink je een melk. En eet wat brok. Dat zou prachtig zijn, zeg. Ik, medewerker van Willem Barend. Zijn notities verzorgen, journaalschrijver. Dat lijkt me een dankbaar beroep. Oh, gekke.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 Ja. Nou, uh, de zaak is geheel rond, Vos. Je hebt het ons mail, als kuurman. Komt klaar van eemskerk. Komt klaar. Uh, neem een paling. Nee, nee. En sluit mijn dan. Dat sla ik niet op.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 Ik eh, zie er nog uit naar een paar beste bootslieden. U hoeft hier maar rond te kijken. Ja. De meeste heb ik al, maar. Een bootsman. Hm. Wat zou je zeggen van Evert Jacobs? De eenoog bedoel je? Ja. Zit die hier? Ja, ja, ja, ja aan het ja. doen van de tafel. Dat is een uitstekende zin. Eh, ja. uh, is ik getrouwd? Ja. <laughs> Daar had hij geen tijd voor. Ja, ja, ja. Wat ziet die kerel eruit? Zeg. Al die littekens op je kop. Ja, ja, ja. Evert Eno geeft als scheepsjongen onder de watergeuzen gevaren. En later is hij als bootsman gevangen genomen door die uh, vervloekte Spanjolen. En heeft drie jaar als slaaf op een galei moeten roeien. Ze hebben zijn lichaam stuk geranseld. Is hij toen niet uitgewisseld voor Spaanse gevangenen? Precies. Zeg hoeveel plezier? Evert! Hé, Eno! Ja. Hij heeft een paar handen als slagplanken. Een beste bootsman van Heemskerk. Een ja, beste bootsman. Ja, ja knoeiers en ze kunnen we op deze reis niet gebruiken. Goeiedag, samen. Nou, ja, weer eens bij. Ik hoor hier van Hendrik en de stuurman dat je bootsman bent. De laatste jaren niet anders, zo'n gevaar, edelheer. Ik ben op zoek naar een paar keels die mee kunnen op onze tocht naar de noord. Naar de noord? in? Precies. Ik heb overal gevaren. Maar nooit de kant van op. Jij hebt toch dat een geuze gediend? Dat zou ik wel zeggen, ja. De slag om Antwerpen priemde de Spanjolen en Ooghappenkomen. Bij de zeeslag om Sidonia kreeg ik een hou op een hand in één keer drie vingers kwijt. Maar de andere heeft het niet naverteld. Die ligt nu op de bodem van de zee. Ik heb hem aan mijn rapier gegeven. Ja. Eet een paling met ons mee, hoor. Of uh, liever gestoofde haal. Zeg hem een paling, je. Maar, eh... Uh, Waar gaat de reis precies naartoe, wat ik u vragen? Mag. Wij proberen om de Noord-China en Indië te bevaren. Daarover heb ik al gepraat. Ik ben met Van Linsgroot in de Portugese kolonies geweest. Van Linsgroot is een goede kennis van mij. Wel, dan kunt u bij hem navraag naar me doen. Nou, kijk eens hier, omdat het eh, om een nieuwe doorvaart gaat... waar de regering belang in stelt... Ah, dan dank je de duvel. Je ziet daar wel boot in. De en... Bagagebedrag 18 gulden per maand... Terwijl de regering een beloning van 25.000 pond uitlooft... aan diegenen die erin slagen de weg om de nood te vinden. Ja. Die beloning zal na terugkeer gelijkelijk... ...al naar gelang de functie bij aanmonstering wordt uitgekeerd. Heb ik het goed, dan word ik zo gezegd een rijk, man. Ja, ja. Nou, ik begin na terugkeer van de verdiende penning een eigen herberg. <lacht> zo! <lacht> <lacht> Mooi, dan ja, vind ik je. Nou, ook, wel. ik eh, noemteer jou dan als boodsman. Dat staat, je. Wanneer varen we uit? Voor het eind van de maand. Mannen, laten we klinken. Alleen leer, ik heb je niks te drinken. Nou, hier, een volle beker in oog. Driekem leeg, joh. En laten we klinken op het welslagen van onze reis. Op het welslagen, mannen. Ja. Wel slagen, ja. Kapitein Alfons Vasquez in een bericht over de Nederlanders. Hun onmatigheid in het drinken berooft hen van het natuurlijk gebruik der reden... en heeft hen tot deze jammerstaat gebracht.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 En de kinderen zuigen daaraan alsof het een piet was en drinken de wijn als melk. Af op Gerrit en noteer alles. Ja, rollen maar met die tonnen. Komt klaar, Wolf. Komt klaar. en hardwoon. Noteer 8000 pond. 8000 pond scheets en hardwoon. In het ruim nog mee. Ja, opgewas. Daar komt onze brandenwijn.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 Het gaat erom om de snelste doorgang via de Noord te vinden. Jawel, maar uh, meester Plantjes heeft mij uitdrukkelijk... Meester Plantjes staat straks niet aan het dek als u dan in... In de... het ijs komt vast te zitten, bedoelt u van Heemskerk. Waarom toch altijd gespot te rijp? Wel, bij de inham van Waaggaats hebben wij een vorige keer lelijk in het ijs vastgelegen. Dat belegen. was in september. We varen morgen in de maand naar de Noord. Dat is toch niet met elkaar te vergelijken, beste man? Hmm. Maar goed, laten we ons gehakketak beëindigen en afspreken dat het volgschip...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 Dat van dat beertje, Gerrit, dat was natuurlijk zotte praat. Nee. Zoals je een kind blij maakt met een suikerbol. Nee, nee, nee, ik meen dit. Zo'n beest gooit er alle kanten uit. Wat moet ik ermee? Misschien is die gehoorzaam en bereid om mm. elkaar te verrichten. Laat uw beertje maar baren tussen het ijs. Oh, Gerrit, Ik moet er niet aan denken mee te varen. Dat zou mooi zijn. Ik zou je aan boord verbrengen op een geheime plaats. Oh, Gerrit. En in het donker zouden we elkaar beminnen. En ik zou het geen moment koud hebben. Ach, ja. altijd in steentjes armen slapen. Ik hou je aan je woord, Gerrit. Als je terugkomt, zoek je een baan aan de wal. Ik praat erover. Dat staat vast. Oh, ik ben helemaal beverig van binnen. Ik vind je het gek dat ik dat zeg, mijn lief.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 En kom behouden terug, mijn lief. Elke dag zal ik aan je denken. En voor jou en voor het schip bidden. Het mm, is wel goed. Blijf niet te lang op de kaai staan, maar naar huis. Dag, Snijtje lief. Dag, lieve Kevana. Ja, dat is beter zo. Voordat ik, Voordat ik ga start gingen. Tot weerzien, ga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 Evert Jacobs, boodsman... en Karsten Hooghout van Schiedam, boodsman. Niemand vermag zich dronken te drinken... nog binnen scheepsboord vuur te gebruiken dan op bevel. Ook geen tabak te roken dan op het bovendek... alles op verbeurten van zware straffen... daartoe gesteld. Mannen, laten ons stands bidden tot de goede God. Wij, die ter zee gaan varen... O Heer, wil mij bewaren. Geef wind en weer naar ijs. Wilt ons uw zegen geven? Behoed ons lijf en leven. Verleent ons goede reis. Amen. Vallen aan het We zijn er niet op. De wind is ruim en goed. Laat vallen de volk. Het stond het voor en groep Pak het voor en bramptzaal mee nemen hoor. En hij is al de wee kijkt de voorde achter in de top. Recht voor de week. De wind is goed. En de rijp volgt prompt. Een goed voerteken. Ja. Bij Vlieland je wat anker uit. Het is hier nog kinderwerk. Een snelle boot en puik de bouw de heb ik hebben we al in de gaten. Wat denkt u van de rijp, meester Barends? Heeft het oog in de kop. Maar heeft natuurlijk ontzag voor de consignes van plantjes die hem nogal onder druk heeft gezet. Maar ik denk dat hij aan soms nog wel bijdraait. Als hij eens het noorden maar ruikt...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 ...en in het oogwenk enteren de, de Spanjolen ons schiet. Maar ah, vuurwerken van Sterrenburg hier kan me verbeteren als ik omwaar heb. Ja, ja, ja, ja. Het enige wat we konden doen was veel kabaal maken... ...en onze rapieren gebruiken als dolle ze hebben het geweten. Ja, nou en op. Maar het heeft met dombejuw een ogen dombe -no gekost. Hè? En hier? Hier? Maar wat zou je van dat litteken zeggen? Maar, pato, hoe hebben jullie dat dan geflikt? Nou, alle ratels die aan boord waren... Huh? werden gebruikt door de scheepsjongens. Je Ze hadden vuurwerk dat alle kanten knalde. Ja, ja, en dat moet worden gezegd. Er werd gevochten als leven tegen die vervloekte Spanjaarden. Binnen één uur was de laatste van boord geveegd. Oh, oh. gehoord dit. Over het geven heb ik met geen woord. Schattenbonde schatten, mannen. Hard ja, drie zonnen in de lucht! Ah. As nou. drie zonnen op de benen. Oh. En. Een zulke mooie regenbogen eromheen heb ik van mijn leven nog niet gezien ja ja moet je schipper en barens die gewaarschuwd worden is die staan achterop te kijken, kijken of, of daar een gans andere wereld begint waar ze er drie zonnen op nahouden Ja, ik, ik ik ik zie dat toch duidelijk Eén, twee drie, drie, drie kwal nou, naast elkaar ja, dat is je reinste gezicht betrokken. nou zie je ze of zie je ze niet volgens mij heeft het iets te maken met de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 Door middel van het astrolabium werd de schipper gewaar... dat men de breedte van 71 graden had bereikt. Laat de rijp onmiddellijk hier naartoe komen. Zijn koers blijft maar west, west en nog eens west. Ik kan hem daarover onderhouden. Bij de eerste de beste gelegenheid komt hij naar hier. Ik zal het hem laten weten, gewis. Wat? zwanen, wat Wat? Witte zwanen! Wat zullen we nou krijgen, witte zwanen, hier in het noordelijk gebied? We vervelen ons in elk geval ja. geen moment. Kom, laat we gaan kijken, mannen. De zwanen zijn nog een keer verzekerd, wat aan mijn ogen. Ze zwemmen duidelijk in de richting van het schip. Dat is het eerste ijs, mannen! Drijfijs dat gij voor witte zwanen houdt! Ah, ah, ah, ah. ah, ah, ah. En het water is hier zo groen als gras. Dat betekent dat wij mogelijkerwijs in Groenland zwaarwater terecht tegenkomen. zijn gekomen. Niet waar, schipper. Oh, dat is wat een normaal gesproken, zeutje. We houden nooit aan, maar ik deed graag toe dat ik het water nergens zo groen zag als hier. Goddoorie, het is Ja, Maar ik moet hooghoud nageven, met een beetje fantasie konden we in Witte Zwaanen gelopen. Ik dacht al, zwanenvlees voor de avondpot zal de mannen geen gedoe geven. Het is dus taai en tranen, hoor. <laughs> taai en tranen, ho, ho, ho.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 ...en gaf jullie mannen het kraaien net het goede bericht. Gefeliciteerd, ter mederheid. Het stelt die theorie over het Open even wel een beetje een losse schroeven, hè? Als ik zo vrij mag zijn, is op te merken uit over die koers. Het is beter dat onze wegen zich scheiden. De rijk houdt Nordwest aan, wij zetten onze eigen koers vooruit. Ik heb geen lust meer voortdurend te ergeren. Ik wil elk risico vermijden. En daar... Is dat geen ze Geen kwaad voorteken? Van de risico's hadden we beter bij op kunnen blijven. Het zij zo! Dan gaan we vanaf heden ieder onze eigen weg. Ga je goed? Eier. Hier, hier ja. moeten we zijn! Een veld vol eieren! Hier! Je ziet al! Ja, ja. De, de, de ruckers maken zich geducht gelden! Au! Kijk, kijk, ik ben niet...